3 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Duitsland raken de meeste coronapatiënten besmet in hun privéomgeving. Het Robert Koch-instituut, het Duitse RIVM, heeft tienduizenden besmettingen onderzocht. En daarvan blijkt het gros te zijn ontstaan in huishoudens en verpleeg- en verzorgingshuizen. Op scholen, die lange tijd openbleven, werden maar 150 besmettingen vastgesteld. Ook restaurants, hotels en kantoren speelden een ondergeschikte rol net als de open lucht. Over het openbaar vervoer kunnen de onderzoekers weinig zeggen omdat de identiteit van reizigers nauwelijks te achterhalen is. De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 508 nieuwe positieve coronatesten gemeld bij het RIVM. Iets minder dan een dag eerder. De meeste besmettingen zijn in Rotterdam en Den Haag. Het de aantal besmettingen in Amsterdam ligt nu relatief laag. Verder waren er 11 nieuwe ziekenhuisopnames. Op de IC's ligt één coronapatiënt minder. De toestand van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is zeer zorgwekkend. Dat zegt een van de activisten die betrokken was bij het overbrengen van Navalny van Rusland naar Duitsland. De bekendste criticus van president Poetin wordt onderzocht in een academisch ziekenhuis in Berlijn. Navalny werd donderdag onwel in een vliegtuig. Volgens zijn medewerkers was hij vergiftigd. Russische artsen zeggen dat er geen sporen van vergift zijn gevonden... en dat Navalny een zeldzame stofwisselingsaandoening heeft. De oliebollenverkoop in de drie grote steden begint extra vroeg dit jaar. Na Amsterdam en Rotterdam heeft nu ook Den Haag besloten dat de oliebollenkramen op 1 oktober al open mogen. Een maand eerder dan gebruikelijk. De wethouder hoopt dat de bakkers zoiets extra kunnen verdienen. Veel oliebollenkramen staan door het jaar heen op kermissen, maar die waren er nu amper vanwege de coronacrisis. Het weer. Er trekt een strook met buien richting het noordoosten van het land. Daar kan een klap onweer bij zitten. Verder af en toe zon en vrij veel wind bij 20 tot 24 graden. Ook morgen weer buien en 18 tot 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig en ook iets kouder met temperaturen rond de 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar is dat merkbaar. Vanuit uh, tussen Alsmeer en Afrit Haarlem rijdt het langzaam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A208 heb je zo'n 20 minuten extra reistijd nodig als je vanuit Haarlem naar Velsen rijdt. Vielen tussen Sandpoort en de aansluiting met de A22. Tot zover de verkeersinformatie.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 beginnen we uur 2 van uh, dit programma op de Zandvoorts Radio Lekker... met een uh, single uit de jaren 70, Delegation was dat en Where is the Love. Welkom de Zandvoort, het is zaterdagmiddag of als je op de maandag uh, luistert...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 playing with my heart. De jaren 80 op de Stamford Radio. Joh, de Eurythmics. Oftewel uh, Annie Lennox en uh, Dave Stewart. Uiteraard een uh, lekkere plaats uit de jaren 80. We gaan uh, racen. Jawel. Ja. Race Radio. Pit Report. Ditmaal gaan we niet schakelen naar Willem van deze. doen We straks pas weer. Uh,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 Ja, en dat zal waarschijnlijk wel weer in dezelfde periode zijn. Dat zal toch niet ergens nog in augustus zijn volgend jaar in plaats van mei? Nou, het hangt een wel. klein beetje. In, in principe is het uh, rond dezelfde periode. Hè. Dat is al jarenlang een uh, streven van, van uh, de Formule 1-organisatie om het zoveel mogelijk op dezelfde data te hebben.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 Dit soort muziek op de Zandvoorts Radio. Word je gewoon je vrouwelijk op deze zaterdag en maandagmiddag. We the Paul Young en come back and stay for good this time. Ja, we hoorden juist uh, collega Roy Dongen... die vanmorgen gesproken heeft met uh, Jan Lammers in Duitsland van Goedemorgen Zandvoort. En uiteraard had hij het over de, de DGP, de Dutch Grand Prix. Wanneer die komt en hoe dat uh, gaat en hoe het circuit er op dit moment uh, bij ligt...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 veranderd als we hadden gedacht en hadden gehoopt. Ja, dus dus uh, ja, hij, hij heeft gelukkig uh, alweer gewonnen. Dat is het goede nieuws. Maar uh, Silverstone is een hele specifieke baan die toevallig heel erg uh, uh, goed uitkwam voor, uh, voor Red Bull en minder goed uitkwam voor Mercedes. Maar uh, ze moeten straks op, uh, op andere circuits, uh, en meer, meer normale circuits om het zo te zeggen,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 Dus uh, ja, die hebben... we, Waar reed hij dan in? Dat, uh, van Minardi volgens mij. Ja, mi ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Dus, nee, helemaal leuk. Mooi uh, uh, circuit. Uh, een kennis van ons, die was er vorig jaar geloof ik live bij. Bij Openspaar Frank-Ozjan. Die zat dus halverwege Eau Rouge, de, de bocht. En uh, nou, helemaal klaar. Uh, race Max Verstappen. Max Verstappen komt na de start door die bocht. Rampt een andere auto, uh, Kimi Rijkonen, dacht ik. En hij stopt. Paul voor de Paul maar the... <laughs> dat, dat was niet de bedoeling. Ja, dat was oh. niet Zometeen weer meer race naar Dusty Springfields. En am I the same girl? is de Springfield en Emma The Same Girl. De plaatjes later ook uitgebracht door uh, Swing Out System. Die hadden daar een zomerietje uh, mee in de jaren 80. ZFM. Race Radio. Pit Report. Pit Report. Voor den tweede malen gaan we vandaag schakelen met CQI Zandvoort. We mogen het nog heel even zeggen. Naar uh, Willem van Dessen die daar uh, ter plekke is bij een uh, super raceweekend. De Super uh, Car Challenge is ook op de baan. Dus het is eigenlijk allemaal super uh, daar uh, Willem.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 Van Eindhoven en de Wilde. Die uh, Herber wist toch wel weg te lopen met uh, Lamborghini. Maar zo'n 9 minuten uh, voor het einde van de race uh, ziet Lamborghini uh, nergens meer. En ziet dat uh, de kop overgenomen is uh, door uh, van Eindhoven met de Porsche. Met de tweede plaats uh, John uh, de Wilde eveneens in de Porsche. Dus uh, ja, als je denkt dat je zeker bent van de overwinning uh, met de Porsche van zo'n 15 seconden... Uh, ...ja, dan is hij waarschijnlijk toch in rook opgegaan, we achter op het circuit...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 Ik weet wel dat er een uh, die uh, zeven keer van start gaat uh, dit weekend. En dat is uh, Marcel Dekker, uh, misschien de hem vanuit de uh, Renault Clio uh, Cup met zijn gifgroene Clio'tjes. Ja. Marcel uh, die rijdt in de uh, Mazda MX-5, uh, de oude, de DNT, die rijdt uh, de 3 races. Hij rijdt in de Ford Fiesta Cup uh, twee races. En hij rijdt ook nog uh, in de Mazda MX-5, uh, de nieuwste modellen. Ook twee races. Zeven keer gaat hij van start, dus uh, dit weekend. Eén keer is hij al van start gegaan. Dat is de uh, eerste race, race van de Mazda MX-5 DNST. Nou, die wist hij uh, te winnen. Heel mooi uh, begin. Uh. Misschien gaat hij wel met zeven uh, bekers uh, naar huis. Uh, dit weekend. <laughs> In die uh, DNST die uh, Mazda MX-5 hebben we ook nog een uh, zandpotje inbrengen. Uh, Jullie wel bekend, uh, neem ik aan. One Racing by Harvard. Ook al Ruudig, uh, uh, gastheer uh, Reinier, uh, die daarbij betrokken is. En ook uh, jullie. Uh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 Nee, uh, vorig weekend uh, met Tim waren ze volgens mij 13 of 14, hè, dus uh, progressie. Uh, de plaats houdt ook in dat ze uh, race 2 die laat naar uh, verreden wordt uh, van plaats 10 team mogen trekken. Oké, okay, dat wordt dus een uh, latertje voor, uh, voor uh, deze heren in de Mosta. Ja, <laughs> nou ja, uh, ze zijn wel wat laatst gewend, uh, volgens mij dus. Zeven uur is niet zo laat voor ze. Nee, dat is zo. Ze zijn nog jong, hè, wou je zeggen, toch? Of niet? Ook dat, ja. Ook, ook dat. Nog even, een, nog even een ander vraagje, Dat is, die richt ik aan jou. Jij als radioverslaggever. Als radio hoe, hoe kom jij uit de voeten. Ondanks al die regels van het corona op het circuit? Ga, is, dat, is dat werkbaar? Ja, dat is zeker werk, maar Het is niet overdreven druk ook. Dus dat is uh, ruimte zat uh, voor mij. En ook voor alle anderen die aanwezig zijn. Oké, okay, dan was ik even benieuwd naar. Goed, bedankt voor deze update, uh, Willem. En uh, we komen om kwart over vier tijdens Pit Report... komen we even bij je terug voor de, de, een, een, een sfeerverslag. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Oké, okay, dankjewel Willem. Vanaf het uh, circuit Zandvoort. Qui ne s'arrête, sautons dans le vide d'entre hier et demain Avant que le temps nous prive d'un futur incertain, l'occasion est offerte, alors osons le passe, la piste est à nous, pensons toi et moi.